Op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dielke met het NOS-journaal. Het bestuur van de in opspraak geraakte stichting inspire to live stapt op. De bestuursleden van de spin-off van sponsoractie alpdu zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. In de media waren berichten verschenen over het declaratiegedrag... van een van de oprichters van de stichting... Het bestuur treedt zo snel mogelijk af... maar zal de komende tijd wel lopende zaken blijven afhandelen... totdat er een nieuw bestuur is. Het verkiezingsdebat in Duitsland heeft geen winnaar opgeleverd. De twee grote Duitse publieke tv-zenders deden na het debat een peiling... en bij de een won bondskanselier Merkel... bij de ander SPD-leider Steinbrück. Merkel maakte inhoudelijk een sterke indruk... maar haar rivaal kwam volgens deskundigen veel jovialer over... Het tv-debat van gisteravond was het eerste en enige tv-debat... in de aanloop naar de verkiezingen die 22 september worden gehouden. De Arabische Liga heeft de Verenigde Naties en de Internationale Gemeenschap opgeroepen... om actie te nemen tegen het Syrische regime. De Arabische ministers van Buitenlandse Zaken waren bijeen in Cairo. Ze zeggen dat er maatregelen moeten worden genomen tegen de daders van de gifgasaanval. Zouden het Syrische regime daar verantwoordelijk voor? De ministers voegden eraan toe dat de daders als oorlogsmisdadigers moeten worden berecht. In Duitsland begint vanochtend het proces tegen de Nederlandse voormalige SS-officier Siert Bruins. De 92-jarige Bruins wordt verdacht van de moord op een verzetsman in 1944. Hij zou hem in zijn rug hebben geschoten. Bruins spreekt dat tegen. Het is een van de laatste zaken tegen oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. De Nederlandse judo-vrouwen hebben in de landenwedstrijd van de WK in Rio de Janeiro naast de bronzen medaille gegrepen. In de strijd om de derde plek was Frankrijk net te sterk. Het werd 3-2. Japan pakte door een 3-2-overwinning op Brazilië zijn vierde wereldtitel. Het weer, vanochtend is het bewolkt, in het noorden van het land kan het regenen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door en het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangemeld. Dat betekent niet dat er niet gecontroleerd wordt, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt zijn. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Zag... Eeeh, hoje vai rolar o Tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet,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 En ik moet het eigenlijk niet vragen. Waarom, nou als ik het doe, doe. Wil je samen verder? En ik dacht. Was er van je zo?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 The sounds of a kerosene Le jet de Van Zon, Zee, Zandvoort and Zomerrijt. Tous les enfants de ma cité même d'ailleurs et tout ce que la colère a fait de moi dus dat is wel Lui feu en chaud à l'envers. La tête en bas, c'était pas des paroles en l'air. Snow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 Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre on saura tous papa, En d'un jour à l'autre on aura disparu. Serons-nous détestables, serons-nous admirables, des géniteurs ou des génies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 met doig. Stronger. Come on, shake your body, baby, do that.